Ja, welkom bij het tweede uur van OVT. Met een speciale aflevering ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de VPRO. Vandaag niet vanuit de Hilversumse Studio, maar vanuit het café van de Beurs van Berlaag in Amsterdam. Waar het Vrij Denken Festival plaatsvindt. Straks tegen half twaalf wel weer gewoon het spoor terug. Met daarin het verhaal van Groeten uit Grollo, het legendarische album van QB and the Blizzards. Waardoor een onbekend Drenst plaatsje ineens landelijke faam kreeg. Een documentaire met veel muziek dus, En ook dit uur nog één keer live muziek van de champ Rosie. Ja, maar we, volgen, we vervolgen eerst onze ode aan het vrije denk. En natuurlijk gaan we het nu hebben over het onderzoek, de pol. Wie is de kampioen van het vrije denken? Is dat Erasmus, Spinoza of Multatuli? En de laatste tussenstand was dat Spinoza 45,6 had... Erasmus 30,5 en Multatuli 15,4. Uh, Daan Blokker... Medewerker van OVT is inmiddels aan tafel aangeschoven. Heeft een computer voor zich en heeft de afgelopen weken niets anders gedaan dan uh, zich bekommerd om de tussenstanden. en of alles wel goed ging met de uh, stemmingen. Uh, Daan, uh, ik zou zeggen, uh, de uitslag. Goed, het is uh, verrassend spannend geworden. naar aanleiding van de uitslag. Zoals je al zei, Jos: uh, was de tussenstand Motatuli uh, op 3, Erasmus op 2, Spinoza op 1. Na de uitzending, of sinds het uh, vorige uur, is er een lichte verandering geweest. We zijn benieuwd. De nummer 3 is nu Erasmus, met 22,36% van de stemmen. De nummer 2 door de uitzending is Multatuli, met 22,57% van de stemmen. Ze hebben één stemverschil tussen beiden, dus dat is een uh, leuke inhoudrace geweest. En de nummer 1 is nog steeds duidelijk onbetwist. Spinoza met 45,15% van de stemmen. Ja. En om hoe, hoeveel mensen hebben er gestemd dan? In totaal hebben er uh, 474 mensen gestemd. Nou, dat is de verdubbeling van vanmorgen. Dus ja. dat is uh, vrij snel dat, gegaan. Dat nou. is toch een, een mooie elite. Uh, dat, ik, dat, ik, dat is georganiseerd <coughs> door Spinoza Maar, maar, maar uh, natuurlijk moeten wij uh, uh, Spinoza en Wiep van Bunge feliciteren. Maar we moeten ook. Dick van der Meulen feliciteren, want van 15 naar 23 uh, dat is toch je, hebt toch. je bent hier niet voor niets gekomen, Dick. Nee, maar ik moet ook bekennen dat ik het belangrijkste argument tegen me dat jullie zorgvuldig heb uh, verspreken. <tog> Uh, namelijk dat uh, Spinoza en Erasmus natuurlijk twee mensen zijn die een geweldige internationale invloed hebben gehad en ik vrees dat multatuli op dit pu punt werkelijk achterblijft bij die twee. Dat is echt een ontzettend Nederlandse man geweest, dus alleen in Nederland erg invloedrijk. Diep van Bungen, gelukkig? Ja, heel gelukkig. En ik kan uh zeggen dat er geen instructies naar de leden van de vereniging... uit het spinoza -huis zijn gegaan. Dus de uitslag is eerlijk. Hans Strapman, uh, goede derde zeggen we dan. Ja, ik vind het jammer dat ik daaraan heb meegewerkt... misschien om stemmen aantal te verminderen. Ja, dat is misschien het punt. Ja. En dat, dat spijt me ontzettend. Maar we hebben het over de vrijdenkerij... en dat uh, is een terechte daling. Ja, nou konden mensen ook nog anders stemmen dan En uh, ja, is dat veel dat gebeurd? Dat is... Uh redelijk veel gebeurd. Er zijn in totaal bijna 50 mensen geweest die uh, op iemand anders hebben gestemd. Dat is 10% van het uh, totaal. De grote winnaar van de anderen, om het maar zo te zeggen, is met de uh, afstand Anton Constantse, die uh, 13 stemmen ongeveer heeft gehaald de laatste keer dat ik keek. En, uh, de uitzending heeft hier ook weer veel invloed op gehad, want uh, Koerbach bijvoorbeeld, die al genoemd is, die was tot Tien uur vanmorgen nog geen één keer genoemd. <lacht> en sindsdien is hij minstens één keer, zoals ik hier kan zien... Uh, is er op hem gestemd. Ook Nelleke <lacht> heeft ook geen stemmen Ja. ja. En, en weten we ook wie de stemmers zijn? Waar ze vandaan komen, uh, dat soort dingen. Wie, wie zijn nou de stemmers op, op dit soort uh, iconen? Ja, het is duidelijk dat een groot deel van de luisteraars... of een groot deel van de stemmers luisteraars zijn omdat in, natuurlijk in het afgelopen uur is de stemming flink omhoog geschoten. Het aantal uh, stemmers. Verder kunnen we zien uit welke landen de stemmen afkomstig zijn. Natuurlijk is het duidelijk dat het grootste deel uh, uh, uit Nederland. Ja, ja, ga verder. Dus, dus er wordt ook... Uh, ga door. Er wordt ook vanuit het buitenland gestemd inderdaad. Juist. Een aantal opvallende landen van waar gestemd is. Twee mensen die uit Japan hebben gestemd. Dus dat is altijd leuk om te weten. Iemand die uit Costa Rica heeft gestemd. Iemand uit Kenia. Iemand uit Kuwait, iemand uit Portugal en Zweden. Maar dat zijn dan weer de minder exotische. Ja. Vooral Costa Rica, Kuwait en Japan. Het is toch wel leuk om te en weten dat ook we dan, daar luisteraars zitten. Ja, te danken aan de Wereldomroep of internet. Ja, nou, dat is een uh, verbijsterende uitslag misschien niet. Uh, maar moedgevend in zekere zin. Uh, Daan Blokker, uh, bedankt voor, uh, voor de toelichting. En ik hoop dat je er ook een beetje lol aan gehad hebt. Het was erg leuk, ja. ja. Goed, Anton van Hoof, eh, als voorzitter van de vereniging Vrije Gedachten... er zijn heel wat namen nu de tafel gepasseerd. Mm. Eh, zijn er nou nog vrijdenkers, en dan heb ik het met name over de, zeg maar de afgelopen eeuw... Eh, die ten onrechte helemaal niet genoemd zijn? Nou, ik zou nog eh, een klein pleidooi willen houden voor Leo Polak. Het dus, eh, is toevallig, dit jaar, 70 jaar geleden, dat hij in Sachsenhausen vermoord is. En die heeft vooral dus in het interbellum heeft hij een prominente rol gespeeld... Hè, zowel als... Eh, Rechtsfilosoof als, als vrijdenker. Hij is ook vaak opgetreden voor, voor de vrije radioomroep. Hè, dus van de vrije gedachten. Hij had op allerlei verenigingen. Dus dat is wel een icoon hè, die ook wel een plaatsje had verdiend. Ja, want die, die vrijdenkers begin eh, 20e eeuw... die gingen ook in het debat met dominees. Ja, ja, dat, waren, ja. Dus, dat waren van die vaste koppels. Hè, dus dan, die traden zo als een soort volksvermaak op... He, en dat trok dus echt duizenden mensen. Dan had je zijn, he, Van Hoven heeft dat gedaan. He. Dus die had, die, die had zo'n vaste partner als dominee. En dan trokken ze samen op. En dan he, kwam het volk erop af om te kijken hoe ze met elkaar debatteerden. He, en uh, ja, op toon, dat maakt het ook een beetje moeilijk. Het is ook zo moeilijk tegen wie je moet praten tegenwoordig als vrijdenker. He. Want he, vroeger was het u vrij duidelijk, he, dominees, he, he, een priester... En nu moet je dus praten tegen antroposofen, tegen allerlei vormen van, van alternatieve genezers. Dus het is zo'n breed veld geworden van allerlei soorten geloof en bijgelovigheid. En dat maakt het dus voor ons moeilijk om de, om de tegenstander te identificeren. Ja, maar is die vrijdenkersvereniging van nu, nou nog die vrijdenkersvereniging van uh, 100, 120 jaar geleden? In, in, in wezen wel. Ik, he, in, in wezen dus, he, als het gaat om de essenties van. ...afwijzing van, nou ja, het is de oude kreet, hè, en die klinkt een beetje belegen... ...maar die vond ik eigenlijk heel mooi, was redelijk en zedelijk. Aan de ene kant dus de reden als instrument om de werkelijkheid te benaderen... ...aan de andere kant niet egoïstisch, egocentrisch, niet nihilistisch... Hè, ...wel, zeggen, daar zeggen, ik kan alleen maar vrij zijn als ook anderen vrij zijn. Dat was een principe geweest. He, en die principes die zijn van het begin af aanwezig. Die kun je gewoon aanwijzen. Dan krijg je natuurlijk de realisatie ervan. En dan krijg je natuurlijk ja, de maatschappelijke context. Eh, genoemd emancipatie, he, Wat een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Is het recht op cremeren. Dus, dus, dat, dat, vroeger was dat onchristelijk. En er zijn dus juist vrijdenkers geweest die, dus, aparte verenigingen opgericht hebben om dat mogelijk te ja, maken. Het is hierbij uh, aardig om op te merken dat Multatuli de eerste gecremeerde Nederlander ja, is ja, geweest. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, en er staat ook, het, het monument van Multatuli is ook op, op de plaats waar hij gecremeerd is, is. Nee, nee, het is Westerveld, hij is gecremeerd in uh, Gotha. Ja, want in Nederland was er al een ja, ja. verbod natuurlijk op ja, uh, lijkverbranding in die ja. tijd. Ja. Dus hij, moest, uh, hij woonde overigens ook in Duitsland, <kwijnt> maar hij moest zich in Duitsland laten cremeren. Ja. Ja. Ja. En hij is later overgebracht. Hij is later afgebracht, ja. uh, juist. Heer, dus kijk, die vrijdenkerij is altijd een soort duiventil geweest. Heel wat mensen hebben er een tijd deel van uitgemaakt... en zijn dan uitgezwermd naar allerlei andere maatschappelijke organisaties. Ja, Letter Jacobs, ik noem maar even een voorbeeld, he. die is ja. ook een tijdje bij betrokken geweest. Die vindt heel veel bekende figuren die een tijd lang... He, en die dan zei, ja, maar ik wil iets concreets doen met dat vrijdenken. Ja, ja, want als, als je bijvoorbeeld op jullie website kijkt... dan zie je mensen als Domla Nieuwenhuis en zo... die eerder met de, de geschiedenis van het socialisme worden geassocieerd. Die staan daar ook heel prominent op. Ja, ja nou, hadden, we het, hadden we het straks over humor, ironie als, als wapens ja. van uh, vrijdenken. Ja. Ja. Uh, Nelke Noordenvliet, die, die vrijdenkers van toen, de dageraad en zo... Dat maken, ze maken toch wel de indruk van hele serieuze mensen. Niet mensen waarmee je een avondje gaat borrelen. Uh, nee, maar dat wapen van ironie is ook een heel gevaarlijk wapen... omdat bijna niemand ironie begrijpt als zodanig. Het, is, uh, het betekent dus dat uh, een, een, bijna altijd de verkeerde reactie opvolgt. Oke. Dus ik begrijp wel dat ironie wordt gehanteerd als wapen... maar dat is een, een, een nogal slap zwaard helaas. Uh, en ik kan me ook voorstellen dat juist door de omgeving... waarin die vrijdenkerij moest uh, functioneren... er een, een, een soort uh, ernst bij oh. kwam kijken die uh, een equivalent was van de Wawalaars uit die tijd. Mm. En je wordt door degene met wie je discussieert gedwongen in een bepaald gareel. En dat gareel was bepaald niet spot en ironie. Dus die moesten ze reserveren zoals Multatuli deed voor zijn geschriften. Ja. Ja. Want, want Anton van Hoek, is dat bekend hoe dat ging uh, in de jaren 20, 30? Die debatten met die dominees, die duo's? Ja, dat was dat humorloos... Uh... Nee, dat was nou goed. nee, het was vrij serieus. Nee, dus dus hè, kijk, wat ik dus, wat ik dus vind, hè, dat eigenlijk vrijdenkers gebruiken te weinig ironie. Het is vaak sarcasme. Hè? En, en, en, en dat, is, dat werkt negatief. Dus ik ben bijvoorbeeld een, een jaar geleden hadden we een plannetje, dat is niet doorgegaan. om eens een actie te voeren tegen die bekende affiches hè, van de Bond tegen het Vloeken. We hadden dus een heel plan, ook affiches gemaakt. Vloeken maakt vrij, om eens een de spot te drijven met. Hè, zoiets Dat soort dingen zou ik veel liever willen doen. Als... En, en waarom hebben jullie dat niet gedaan? We hadden geen geld ervoor gehad. We, niet... klein... we, we gaan maar eens een keertje die, die, die posters betalen. Kijk, die Bond van Vloeken heeft natuurlijk een flinke achterban. Je ja. wordt zelf ook een beetje ironisch de laatste tijd. Ja, een beetje wel. Een ja. beetje wel. Hè. Maar, maar, maar dus, hè, dus, uh, uh, ik, ik zou dus graag in die richting verder willen ja, werken. Vloeken maakt vrij. Je kunt je voorstellen dat je daar ook wel wat tegenstand op roept. Hè? Jawel, maar goed. Maar je zit ook even aan het denken. Hè. Dus, ja. dus, uh, en, en dat is eigenlijk dus, bijvoorbeeld ook... Die, die, die prachtige kleed van, van een paar jaar geleden van... Hè, er, was, er bestaat waarschijnlijk geen God. Hè, dat waarschijnlijk natuurlijk zit je al denken van wat. Hè, maar dat zit ook aan het denken. Hè, dan krijg je vervolgens. Hè, dus uh, maak je geen zorgen en geniet het leven. En dan komen we dus terecht bij, wat we net ook van Spinoza hoorden... van hier in de, hè, het is hier en nu dat je je leven moet waarmaken. En vlucht niet in een hierna of een zingeving of wat, wat dan ook. Nu is het zo, nu hoorde ik je een, een paar minuten geleden zeggen... Uh, ja, het is toch een lastige klus dat vrijdenken tegenwoordig en de vrije gedachten vertegenwoordigen. Want tegen wie moeten we nou eigenlijk nog debatteren? Er zijn bijna geen dominees meer. De VPRO is inmiddels ook heel anders geworden, hoewel dat was altijd al een beetje, et cetera. Er is niemand meer tegen wie we ons kunnen richten. Hoe zit het in dit verband dan met de islam? Ja, ook... Je zou zeggen, er zijn mogelijkheden te over. Ja, zeker. Ook, de, ook daar moet het debat bij aangegaan worden. Ook maar doen jullie dat? Dat is moeilijk. We hebben, we hebben, wel, enkele, we hebben wel enkele ex-Islamieten die lid zijn. Maar die, die, zijn vaak, ja, die zijn vaak een beetje bang om ervoor uit te komen. Maar die zijn, wij hebben het dus wel. He, er is ook een website van, die we ook ondersteunen voor, van, een, van iemand uit Afghanistan. Die dus in Afghanistan, de Koran lezend, tot conclusie is gekomen. dat het niet klopt. Dat is natuurlijk prachtig. Ik ben dus van het Christenom afgevallen door de Bijbel te lezen. Gewoon, Ik heb gewoon als klassicus in het Grieks het Nieuwe Testament gelezen en gedacht: dat is een mythe. Jezus heeft wel bestaan, maar voor de rest is het allemaal natuurlijk een, een van die goeroes, de heilige mannen waar de wereld vol van is. Ja, maar, maar, maar is het niet zo dat jullie eh, zeg maar, het, het, het anti-geluid tegen eh, de nare kantjes van de islam zeg maar, nu helemaal oh, toch voor het grootste deel overlaten aan iemand als Wilders? Misschien, ja, ik, ik, daar ligt zeker We hebben het verschillende keer geprobeerd om, om, om, om, uh, om groepen te vormen die dat doen. Maar je komt inderdaad, het, het probleem is inderdaad heel moeilijk om um dan uh, de godsdienstkritiek te, te scheiden van, uh, van, van etnische kritiek. En dat, dat, dat is dus heel, heel, je komt zo gauw terecht in een, in, een, in een moeilijk veld, in een moeras. Maar hier, hier ligt zeker een, een, een, een. En nog we zijn ermee bezig. We hebben ex-islamieten die lid zijn. Maar de moeilijkheid is, ze willen niet zo duidelijk naar buiten maar komen. eindelijk zeg je, als ik het goed hoor, we zijn ermee bezig. Maar wij, en wie dat wij zijn is ja, mij niet helemaal ja, duidelijk, nou ja, maar wij doen het niet, laten dat aan de mensen van ja. de islamitische komaf nee, nee. in onze vereniging over. Nee. Nou, het nou, ik, ik, dat we vinden dat dat verstandiger is. Ja, kijk, dat ik, ik denk dus eigenlijk, dus, uh, zeker nu de zaak zie, op zichzelf is het, is het probleem niet. Die georganiseerde godsdienst, hè? als we gewoon kijken naar, hè, naar, de, naar de cijfers... dan zien we de ontkerkelijking en de ontmoskering neemt toe. Dus daar, hè, daar gaat het niet om. Het gaat, voor mij is het een veel belangrijker veld op het ogenblik... al dat andere geloof buiten. Hè? Dus onlangs hebben we een dag gehad over alternatieve geneeswijzen, waar je ook een heleboel geloof in vindt. Antroposofie is natuurlijk een, een, ook een pseudoreligie... He, men doet wel net of het wetenschap is. He, maar als je zo'n school binnenkomt, die vrije school, zie je een pentagram. En dan lees je dus he, over de geschriften van Rudolf Steiner. Hij, dat, he, hij heeft gezegd, hij heeft gezegd. Dat zijn, dat zijn gewoon nieuwe vormen van geloof. En, en ik, denk dat, dus, he, ik denk dat daar een veel belangrijke... Ik, ik sta vertoonlijk voor de klas. He, en in, voor een openbaar gymnasium. In zo'n klas zijn misschien één of twee leerlingen die nog iets met, met de kerk hebben... Maar ze gaan geloof ik, wel in Huwelskoper en, en, en, en, en, ja. en, en, en Uri Geller en ja. weet ik het allemaal. Je, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, uh, dat is allemaal relatief onschuldig. Want die nee, mensen, dat is niet de, onschuldig. Nee, nee. Dat is relatief onschuldig, want die mensen zijn tegelijkertijd, ze, ze geloven wel wat, maar ze laten andere burgers vrij. Want ze kennen dat onderscheid tussen ja. wat je privé gelooft en hoe je, met de samenleving, hoe je je in de samenleving opstelt. Even nog terugkomend op die... Uh, kwestie islam, uh, hoe je daarmee omgaat... is het niet gewoon een simpel idee om een paar imams uit te nodigen... Voor die, dat je dus in plaats van met een dominee het land rondtrekt ja. als vrijdenker okay. met een imam? Ja. Goed, Dat, dat, dat, dat ja. lijkt me voor de hand liggend dat we dat ja. Gaan, gaan, ja. Gaan, gaan, gaan doen. Um, even helemaal een rondje maken aan tafel. Het vrijdenken, heeft dat nou nog toekomst? Want als je enige tegenstander van betekenis de antroposofie is, et cetera... heb je dan nog toekomst? Nou ja, het is, ik heb, het is een heel breed veld. Er hebt er net, er is net een, een boek uh, die, uh, gepubliceerd van Joep de Hart hè, over de godsdienstige situatie in Nederland. En die constateert ook dat uh, als je gewoon de statistiek bekijkt, er zijn kerken ten dode opgeschreven. Behalve enkele hè, randkerken. Maar uh, uh, dus Chesterton heeft al een keertje geschreven van waar, waar de kerken leeg raken, daar neemt het geloof een toe. He? En dat zie je dus in Nederland gebeuren. En daar dat, ligt dus. Dat, dat wordt de nieuwe taak. Ja. Is, dat, is dat een goed idee, heren aan tafel en dames? Ja, natuurlijk. Even, even, even. En, en dat, uh, ja. Heel kort even. even. Ik heb het boek niet gelezen, maar ik geloof dat 13% of 14% atheïst is ja. in Nederland. Nou ja, dat is natuurlijk. Het, het idioot het, het weinig. Ja. Het atheïst ja, ja, ja. ja, ja, ja, moet het het de bestreden de worden. Chesterton heeft ook gezegd dat het probleem met atheïsten is. dat niet zozeer dat ze niet geloven, maar dat ze bereid zijn alles te geloven. Even voor de duidelijkheid: Chesterton, dan hebben we het over de bekeerde katholieke schrijven eind 19e eeuw in Engeland. Jongens, zijn we eruit? Of Nelke, heb jij nog een slotwoord voor, voor de Vrijdenkerij? Nou ja, een goede ik, raad? ik hoop dat ze dit lichtje brandende houden, maar af en toe uh, uh, ja, bekruipt mij toch wel een heel somber voorgevoel. Goed, heren, dames, bedankt. We gaan het live gedeelte van OVT nu zo langzamerhand afsluiten. Uh, voor de uitslag van de verkiezingen en andere zaken verwijs ik u nog naar onze website www.geschiedenis24.nl/slash OVT. En om te horen wat er nog meer. Op Geschiedenis 24 te beleven is, heb ik nu Marnix Koolhaas nog aan de telefoon. Goedemorgen Marnix. Ja, dag Paul, goedemorgen. Ja, de website staat ook uh, grotendeels in het teken van uh, 85 jaar VPRO. Met name op het themakanaal Geschiedenis 24, een aantal beroemde klassiekers uh, uit het VPRO-verleden. Ik uh, zie bijvoorbeeld dat straks om kwart over twaalf op het tv-kanaal Geschiedenis 24, de beroemde serie... Uh, vastberaden maar soepel en met mate van uh, Henk Hofland, uh, Hans Keller en uh, Hans Verhagen uit, uh, 19 uit 1977 wordt uh, herhaald in vier delen, dus vanaf kwart over twaalf tot vier uur is die beroemde serie over Nederland rond de Tweede Wereldoorlog in zijn gehele op het themakanaal te zien. Dan nog wat andere beroemde programma's uit het uh, verleden. De allereerste televisierel, het programma Dag Koninginnedag van uh, Jan Vrijman uit 1957... uitgezonden op de verjaardag van uh, Wilhelm Mina. Het leek een onschuldige titel en een onschuldig programma te worden. Maar het ging onder andere over de muiterij op de zeven provinciën uit uh, 1933... ...waar een opstand op was uitgebroken en waarvan voor het eerst in de geschiedenis van Nederland... ...en dat in een live uitzending Muiters, toen, Muiters van toen vertelde over wat er op die schepen gebeurd was. Een rel tot in de Tweede Kamer. Uh, ook mooi is uh, alle afleveringen van Hoopla... Het programma wat iedereen natuurlijk kent van Phil Bloem, die daar als eerste haar uh, blote borsten liet zien. Maar dat uh, veel meer weer was dan alleen dat. Een programma gemaakt door uh, Willem de Ridder, Hans Verhagen, Wim T. Schippers en uh, Wim van der Linden uit 1967. Alle vier afleveringen zijn uh, teruggevonden en ook gereconstrueerd. En er zit zelfs materiaal bij wat destijds nooit is uitgezonden. Ook dat is dus uh, komende week te zien. Uh, wie kent nog het grote gebeuren, de prachtige verfilming van Jaap Drupstein uit 1975 van het boek van uh, Del Campo, wat hij in 1958 schreef en natuurlijk ook... Be, met hun eerste uh, samenvatting van uh, programma's die ze in 1977 maakten onder de titel Dat van die, wat was dat ook toen alweer? Dat had wel wat. De eerste uh, samenvatting bij het driejarig bestaan van het Simplistisch Verbond. Dat is allemaal komende week op uh, geschiedenis 24nl .no. Oké, okay, maar niks. Bedankt. We vervolgen zo met het sport terug, maar eerst nog één keer het jazzy-geluid van Nijam, Rozi en Alexander van Popta. Morning glow A sense of flow Dance and daze between the sunbeams What does it all mean? You explain while I expire Well, I want to reach higher Need to quench my th- We het met Morning Glow. Vandaag voor het laatst een OVT, maar ze treedt de hele dag nog op hier eh, op het Vrijdenkenfestival, waar volgens mij ook nog kaarten voor zijn. Dus als ik natuurlijk wil komen in de beurs van Berlage in Amsterdam, wij gaan nu naar het spoor terug met de blues van Grollo. Het was een onbekend boerendorp, even ten zuidoosten van Assen. Daar kwam grote verandering in met de komst van een langharige blueszanger, Harry Muskey, QB van de Blizzards. Hij had de blues. Zijn grote liefde had hem verlaten. En in Grollo zocht Musquet rust. Hij werkte aan een nieuwe plaat. Groeten uit Grollo. De toenmalige Blizzards waren... Blizzards waren Eelco Gelling Gitaar... Herman Brood Piano, Hans Waterman Drums... en Willy Middel basgitaar. Aanstaande woensdag wordt een officieel QB... en de Blizzards Museum geopend... in de Romruchte Boerderij in Grollo. En op 10 juni wordt Harry Muskee 70. Voor Jeroen Wielaert reden genoeg om af te reizen naar Grollo. Hey, de groeten uit Grollowor. Ja, het is hier lekker rustig. En het avondzonnetje schijnt lustig. Ja, ik schreef deze kaart terwijl ik heerlijk op een boomstronk zit. Voor me een landweg, ja, van langs enkele bonkeren. Nee, ze maar... Veranderd. Dezelfde grote boerderijen en schuren met hun immense daken. Dezelfde dikke groene bomen. Alleen Grollo is niet meer hetzelfde. B. Pronk was begin dertig toen. Werkte in de melkfabriek. Hoe was het in Grollo voor de blues kwam? Voordat Harry Muske kwam? Ja, uh... Wat voor een dorp was het? Nou, ze kenden elkaar allemaal. Van groot tot klein, heel het dorp elkaar. Ze hielpen me, wat nodig was, ze hielpen elkaar allemaal. Als er iemand hooi met en was iemand ziek of zo, de buren of het dorp altijd bij. Nu is dat niet meer zo. Het is helemaal veranderd. De mensen staan nu meer apart. Op zichzelf? Ja, meer op zichzelf, ja. ja, ja, ja. Arie Reinders van de Smit. Hoe was Grollo? voor jou, voordat de blues kwam? Ja, Grollo, ik heb altijd van Grollo gehouden. Ik heb ook mijn hele leven hier uh, bijna gewoond. Ik ben een paar jaar naar het geweest, maar... Grollo was in die tijd toen, uh, ja, 50, boeren. Twee smeden, vier kruiden, niet nog eens zo'n dorpje. Hoe bestaat het allemaal? Maar dat kon allemaal. Maar uh, iedereen, het was, uh, ja, ze moesten allemaal hard werken. Ze hadden, de boeren hadden een paar koeien en een paar varkens en een stukje land. En dan, ja, dat moesten ze mee doen. Tegenwoordig moet je dus uh, 100 hectare hebben, anders red je dat niet meer. Maar uh, dat, zo was dat vroeger. Maar het was gemeenschappelijk, het was gemoedelijk. Het was uh, allemaal... Uh, iedereen hielp elkaar. En uh, ja, het was echt een, uh, een leuk dorp. Echt om ook om in te wonen. Ook, uh, maar wel op zichzelf een beetje, weet je wel. Iedere vreemdeling die werd de eerste eens bekeken van... Uh, hoe, hoe zit dat? Uh, Willen ze meedoen? Of, of zijn ze, passen ze wel in dit dorp? en Zo, zo ging dat dan. Maar over het algemeen uh, viel er wel een beetje mee. Was het arm toen... Ja, het was een armoedige tijd, dat wel. Iedereen had net genoeg om rond te komen. Iedereen was blij dat ze de bank weer konden betalen... aan het eind van het, van het jaar, zo was het eigenlijk. Want het was hier niet, het was niet... Uh, nee, het was allemaal, uh, allemaal krap, een beetje, weet je wel. En niemand die wist wat Grollo was, behalve de mensen uit Grollo zelf. Behalve de mensen uit Grollo zelf, ja. ja. Maar ja, toen kwam Harry Maskee in Grollo. Ja, toen zeiden ze, God, wat moeten die kerels hier allemaal hier in het dorp en dit en dat... En... Maar Fijn, daar is je wel echt geweest dat het allemaal wel goed zat en dat het allemaal wel, wel, wel, wel leuk was. B. Pronk, hoe vond u dat, die Langhaar uit Assen? Oh, ik moest eerst uh, mm -hmm. <laughs> ja, aan het maar dat was gewoon over. Harry paste zich ook brek aan, met bevolking enzovoort, ja. Die Langhaar en die andere muzikanten die kwamen naar het café Hofsteenge, vlakbij de boerderij. John... Was de zoon van de vader die dat allemaal meemaakte? Met schrik? Nee, helemaal niet. Het was helemaal niet met schrik. Uh, Harry die kwam hier natuurlijk wel al bij mijn ouders in het café. En toen op een gegeven moment kwam hier, was hij zo ver heen en wou hier gaan wonen. En nou, mijn vader heeft hij gevraagd waar, uh, waar een huisje te huur was of zo. En nou, uh, mijn vader heeft hem naar, uh, naar die oude boer gestuurd. En toen dan, daar zijn de onderhandelingen begonnen en daar heeft Harry toen... Uh, nou, ...de eerste huur, zeg maar, afgesloten. Kijk, en... en Daarna kwamen die jongens hier steeds. Kijk, ik was nog niet zo oud. Ik was een jaar of zo. Maar acht, toen die jongens hier kwamen. Dus wij, uh, nou, wij ronden gewoon bij bijeen. Dus ze kwamen hier gewoon binnen. En als een ander mens ook in het café kwam. En wij keken er helemaal niet raar van op. Dus wij waren, al, uh, wij waren wel al uh, veel mensen gewend, zeg maar. En ze gingen heel kameraadschappig met ons om. Want zelfs Harry, als wij niet woonden, luisteren... dan ging Harry met ons aan. Wat, men zeggen je niet? En dat soort dingen. En daarna moesten wij naar bed. Dan mogen we nog even, met zeggen niet. Dus wij groeiden gewoon mee op in die jaren. En dat was... Uh, nou, ik moet zeggen, wij, wij ervaren dat is hartstikke leuk. Wij vonden het geweldig. Wij vonden het, uh, ja, ze kwamen met grote auto's voor de deur. Er een grote Amerikaanse slee voor de deur. En dan moesten hier heer erin en dan gingen ze weer naar een optreden en zo allemaal. Dat vonden wij allemaal natuurlijk spannend en prachtig. Dat had je niet in het dorp. En Harry kwam op een gegeven moment met Eddie Boyd hier uh, op de hoek. Nou, dat was natuurlijk ook heel spannend, want we hadden nog nooit zo'n man gezien natuurlijk. Ja. Een zwarte Amerikaanse blues Ja, ja precies. En die man die was natuurlijk intens zwart. Kijk, we waren hier natuurlijk wel de ambonezen gewend hier van, uh, van Beste Borg en zo, waar die mensen wonen in Schattenberg. Dus er was een andere kleur, maar zo'n in intens zwarte man had we nog nooit gezien. Dus het was wel heel spannend. Maar Het was een hele lieve, aardige man... Dus, en dat paste, precies, dat paste precies in het plaatje, hoe Harry was en hoe de jongens waren en zo allemaal. Dus. Discrimineren, dat deden ze niet in Grollo. Nee, nee, dat deden ze niet echt. Kijk, dat zeggen ze achteraf wel, maar in, nee, dat heb ik niet echt ervaren als, uh, als iets van... Uh, nee, dat kennen ze ook helemaal niet hier niet. Dat kennen ze niet. Het was gewoon, uh, kijk, uh, iedereen uh, die liet elkaar uh, gewoon in zijn eigen waarde... En, en, nou, en, ja, dat, dat ging heel goed met elkaar om. Maar die paste super aan. Die was hier bij het voetbal en die hielp mee met aardappels klaarmaken bij de boeren. En Ze konden Harry al die wel roepen. Harry, wil je helpen? Nou, dan kwam Harry helpen. Dus het was, uh, nee, het was allemaal heel gemakkelijk. Ik heb het al die jaren heel leuk gehad. Harry Muskee, die paste zich namelijk aan. Ja, ik, ik, ik, ik wil nog even iets zeggen over, over, over dat ik hier bij Harm kwam. Het is ook wel typisch. Want stel uh, dat, uh, dat Harm dat hier geen... geen... Het was ook wel raar dat hier een woning vrij was. Daar was niemand in zat. Want was dat, was dat niet gebeurd? Die woning niet, dan, dan was je ergens anders in gegaan. En, en dan was het, hadden we van Grol nog nooit, nooit wat weerhoord. In die zin tenminste niet. Dus de, dat, dat, vond ik, dat, dat, dat, dat zit me wel eens bij. Dat bepaalde dingen in je leven gewoon op een, op een, op een gegeven moment... Een, een wending nemen waar je eigenlijk... Ja, wat eigenlijk wel heel frappant is en zo. Van leegstand kwam een legende... Ja, want uh, de, de Alliant bonden hield mij het vel ook niet echt over de oren. Dus ik moest op een gegeven moment, wat betaal ik? 60 gulden in de maand ja, of zo is. Eerst 25 gulden? Ja. ja. ja ik denk dat je moet u uur zeggen, maar 25 gulden zeggen, maar, pas op, dat zou ik niet in de brandstreek zeggen. Dat vergeet ja, ik nooit. Waar ja, ja, ik... wat wil je dat dan doen? <laughs> ik zeg van, nou muziek maken en zo. Ja. Hij zegt, oh, Jan, hij zegt, het dak en de muur laten staan. <laughs> <laughs> maar die waren ook hele goede mensen. Want als ik daar op een gegeven moment, dan, dan, dan, dan ging ik op de fiets van, van mijn buurvrouw van... Van heel de tante van, van, van, van Roelof, ging ik daarop af. Want ze woonden net in Ebuten, Grollo, op Vredenheim. En dan moest ik al die binnenkomen en dan uh, kwam de fles, moest even de kelder in en moesten we een paar neuten nemen, niet op het betaal van het geheel. Maar ja, als ik dan wegging, uh, en dat vind ik nog steeds een, het, het mooiste verhaal eigenlijk, dan zat er in, als ik die fiets weer wegbedaalde, er zat er, er moest hele muziek zessen. Tien eieren in die fietshuis. En dan gaven ze me, dat wist ik niet, dan deden ze me die tien eieren ook nog mee. Nou, kijk, een mooie reprise aan ze mij kunnen geven. Die vond ik nog, dat vond ik eigenlijk nog mooier dan een Edison. <lacht> en, bij Pronk, ze speelden het dak niet van de boerderij. Nee, ik moet blijven staan. Ja, en de bevolking, die, uh, die wend er ook helemaal aan. Ja, ja. Arie Reinders. Ja, ik ging er vaak naartoe als ze dus aan het repeteerden. Maar s'avonds mijn werk of zo, weet ik veel. En dan uh, in mijn zit die rode tafel daar in we een sigaret uh, roken. Ik heb ook mijn eerste, eerste stikkie heb ik daar gerookt. Later ook nooit weer trouwens. <lacht> maar brood, brood, die, brood die draait een stukje. er zijn uh, zijn vader, Harm en ik, we zaten er ook bij. Ik zeg, nou draai je ons ook eens een ding? Nou, hij heeft ons ook een keer in we hadden de mobbersetting, hadden was je al een beetje raar in, in het hoofd. Nee, zeg, hij doet mij niks, hij doet nou, mij ook niet Ik En dan stappen we er ook mee, en, <laughs> niet meer. weer. <laughs> ja, dat was heel mooi. Maar ik kwam veel, veel bij haar. Ja. En toen is er gebeurd. Dus op een gegeven moment had ze, was niemand die eigenlijk in de rijbewijs hadden. En ik was toen een jaar of twintig. dat ik zeg van, nou, dan wil ik wel een keer met je met door naartoe. En dan ben ik vaak met de metwest, met het volk, met alle Volkswagenbus. alles erbij in. Met zes, zes muzikanten, alle instrumenten erbij in. En dan kwamen we terug van Enschede en een snelheid van tussen de 60 en 65 km per uur. Dat was het top. Maar wel heel leuk en wel heel, uh, ja, wel heel mooi. Willy Middel, hoe was het om uh, met de Blizzards neer te strijken, samen met Harry hier? Nou kijk, ja, Harry die ging dan uh, wonen in Grollo. En uh, ja, wij moesten eigenlijk altijd wel zoeken vaak naar een goede repeteerruimte. Uh, en die hadden we in Assen wel, maar goed, Harry die had hier dan een ruimte. En uh, in de kamer, daar stond het een piano. En daar konden onze instrumenten allemaal staan. En wat, uh, wat ik eigenlijk ook altijd wel mooi vond, was... We konden alles mooi laten staan. Ja, Harry had daarnaast geen ruimte meer in zijn eigen kamer. Maar goed, uh, zo was dat. En wat ook vaak voorkwam, ja... En daar waren we, kwamen we aan. Nou, middag gingen we dan zeg maar repeteren, een uur of twee... Nou, half uurtje, drie kwartier repeteer. Het wordt tiet, jongens, om eens dus even weer wat te drinken. En dan gingen we naar een tegen. En dan werd er nooit meer gerepeteerd. Want het drinken, dat bleef maar doorgaan. En nou ja, goed. En dan ging de hele club weer terug naar Assen. En Harry bleef hier. En die stond al zijn instrumenten. En zo ging dat twee, soms drie keer in de week... dat wij dus uh, die nummers uh, instuderen. Ja, achteraf... Denk ik van het was toch een fantastische tijd en wat ook altijd was als we dan uh, ja, meestal speelden wij woensdags, donderdags, vrijdags, weekend en dan kwamen we s'nachts weer thuis, hoe laat het ook was. We konden altijd bij Hofstegen binnenstappen en dan stond voor ons zelfs eten klaar. Nou ik, ja, het was een fantastische tijd eigenlijk dat dat allemaal voor ons zo georganiseerd werd. De rijkdom van Grollo, ja, absoluut de rijkdom van Grollo en de rijkdom van de mensen. Ja, dat, ik had, want ik, ik, ik had die boerderij op een gegeven moment niet alleen meer om te repeteeren, want ik had toen ook altijd die vol. Hè? Ja. We hebben Kat daar zitten en uh, Ari wel en, en, en, en Jan Schuur, uh, Klaas Schuurman wel eens, allemaal dorpsgenoten. En, en die, die, die zaten daar dan. Uh, zelfs mijn, zelfs oh, en Jans Mijnolle, buurman, kwam wel binnen, die lust ook wel een neutje. De, de, die plek werd steeds anders, want op een gegeven moment zat zelfs... Uh, hoe heet je nogal, zelfs een Rufchus, die nog weer, Zelfs die aan een borrel te drinken. Er was, nee, nee. <laughs> was alle, alle politieman, die, die, die ging toen nog op een fiets via die dorp en zo. Ja, je mag... Ik zei al, ik, ik zei, dat was een wat ik hier inbroek bij mij. allemaal plaat weg. Ik zei, ik, Rufchus, je moet een beetje beter om, om, om mijn huizen. Je moet er wat vaker langer komen, want dat ging zo niet goed. En, en die mensen zaten, en dat was leuk. <laughs> dat was leuk, weet je wel. Uh, ik vond het ook uh, gezellig. Ik heb me hier al die. Uh, uh, als je het allemaal over de tijd bekijkt, allemaal wel, uh, heel, uh, ik heb me hier altijd heel goed gevoeld. De cure for the blues. Ja, ik bedoel, ik, bij, bij, ik kwam ook vaak bijzien bij, bij zijn vader en moeder thee drinken, Weet je dat nog wel, Harry? Ja, ja. Nou, En dan liep je door het dorp en uh, weer met haar, met je zoon uh, uh, zijn moeder. Als, ik dan, als dit spul een keer vies was die, uh, en ik zag aan de uit, dan zei ze... Mijn jong, uh, trek dat spul maar eens even uit, want dat moet even in de mielen. Weet je wel. Ja, zo ging dat toen in die tieren. Het was ook maar... een ruzie was ook niet bijzonders, want er zat bijzonders. Ik weet nog wel, achter in de hok zat één waterkraan. Maar er was geen toilet of niks. Als ja. dus de jongen naar het toilet moest, dan moesten ze hier naar het café toe. om hier naar het toilet, want er was verder niks. Geen douche en alleen maar één kraan die water kunnen... En... Ja, dat was direct besooren. Nee. Er was een halfsteens muur hier. En, uh, en dan, uh, als, je dan, als je dan drie graden vroeg, dan was de boel al uh, was te lopen. Ja, dus ik kon niks meer. Ja, het was wel heel primitief, maar ja, ik bedoel je was jong en het maakte niks u. zwijgend voor zijn boerderij naar het vredige tafereel te staren hij trekt als een knoestige pijp en voelt zich heen met zijn land oh ja en Hans laat de fooivork rusten en Lilly. De ridder schreef de hoestekst van Groeten uit Grollo, oftewel de achterkant van de ansichtkaart uit het dorp. Hij klinkt nog zoals hij vroeger zijn radioprogramma's presenteerde. Toen, in 1967, was hij de drijvende kracht achter Hitweek, het lijfblad voor de alternatieve jeugd. Een van de jonge medewerkers was Jan Donkers. Ook voor hem als Amsterdammer lag Grollo nog erg ver weg. D Drenthe. Uh, de, de, eigenlijk Drenthe en Zeeland, dat waren provincies waar je gewoon nooit kwam. Als je in Amsterdam uh, woonde, werkte... Uh, het was natuurlijk een fascinerende tijd in Amsterdam, midden van de jaren 60. Wat zou je in Vredesdaam te zoeken hebben in, uh, in Drenthe? Uh, en toen verscheen daar ineens uh, die plaatgroet uit Grollo... die toch wel de eerste nou, spraakmakende Nederlandse bluesplaat was, geloof ik. En uh, ik, ik, ik kan het moeilijk benoemen... Maar de afgelegenheid, het feit dat mensen gelijkgestemde mensen... daar echt elkaar moesten opzoeken... om, voor een, voor een, om een bepaald levensgevoel met elkaar te delen tegenstelling met Amsterdam. Het, het feit dat het allemaal wat geïsoleerder was... dat mensen toch vaak in hun eentje zaken moesten overdenken als wie ben ik... Moet ik hier blijven zitten in dit desolate uh, oord? Of moet ik ook, zoals zoveel anderen, naar de grote stad verdwijnen? Ja, dat, dat, dat spreekt wel een beetje uit, uit dat land. Dan ben je ineens in Gollo. Presentatie van Praise the Blues met Eddie Boyd. Bluesmuzikant uit Chicago. Niet over de A28, want die bestaat nog niet. Het was vliegen naar Eelde en dan met een bus met... De muziekpers. Ja, ja dat was uh, een grootse gebeurtenis. Een van, de, een van de mooiste dingen die ik in de jaren 60 heb meegemaakt. Velen van ons hadden nog nooit gevlogen. Dus dat was echt een gebeurtenis van heb ik jou daar. Grollo was, nou het was ongeveer buitenland. Uh, hooibergen uh, een. Uh, een herberg waar het volgens mij allemaal plaatsvond, als ik me goed herinner... niet bij, niet bij Harry thuis. En uh, boeren in blauwe kielen die langs fietsten en zich afvroegen wat er in naam aan de hand was. Zo, zo, zo was het, werd het toch wel... en ik geloof ook dat veel collega's het zo ook een beetje beschreven hebben... in de zin van wat Drenthe nu is overkomen vandaag. Maar de weg naar Grollo was open... Ja, die was open en uh, Grollo was, en sindsdien is Grollo een begrip natuurlijk. De randstad had de provincie gevonden. Ja, en, en, en daar, het begin van contact. En Grollo was daar, zoals, zoals de randstad, zoals Amsterdam het speerpunt was van de jeugdrevolutie. Zoals Grollo een begrip voor alles wat er, wat er aan uh, act activiteiten daarbuiten ook, ook uh, plaatsvonden. We waren niet alleen en zij ook niet. De voormalige boerderij van Harry Musquet, die nu is ingericht als Bluesmuseum... hangt een zwart-wit foto uit de dagen dat de groeten uit Grollo werd gemaakt. Een straattafereel buiten de boerderij. De jonge, noordelijke verslaggever Willem Bemboom staat erop. Sprekend met Herman Brood, die, kennelijk onder invloed, tegen de muur hangt. Het wordt gebiologeerd gadegeslagen door een stel dorpsjongens. Waaronder Rulof Enting. Dan acht jaar oud. Wij vonden het natuurlijk wel, wel heel spannend, allemaal. Jongens met lange haar en, en, en harde muziek. En, en, en het was natuurlijk wel prachtig voor ons. En dan was er weer wat te beleven hier in, de, in het dorp. Ik wil maar zeggen, dan kwam er weer een auto en nou ja, dat kun je hier ook zien. Brood tegen de muur en ja, stonden we erom toe, Wat zal er gebeuren? Heel apart. Heel indrukwekkend voor ons. In Grollo. In Grollo, ja. Ja, ja, dus, uh, ja. En die is die hoorden er ook bij, Harry Mosquet. Jazeker. Ik bedoel, uh, dat was toch leuk? Ik bedoel, ik had het zelf ook leuk gevonden als ik uh, in hun plaats was geweest. Dat hoorde bij de entourage gewoon. De plaat ligt voor ons op tafel. Met in een wapperend banier, omhoog gehouden door een uh, soort elfenfiguur... de titel Goeten uit Grollo, nog met één o dan, ja. Harry Musquet. Ik moet Grollo op met twee o's. Ja, maar eigenlijk, als je het uitzoekt, is het bos en bos. Het is low en low en low is het met dubbel low. Ja, dat, dit, dit, deze hoes, dit is natuurlijk. Uh, dit is een foto die gemaakt is en die ze later ingekleurd hebben. Dit is eigenlijk al een gefotoshopte foto, hè, als ik uh, het zo goed heb. Maar wij staan dan in een, in, in een oud schilderij met, een schaap, met, met schapen en een schaapskooi. En daarvoor uh, daar staan wij, één lichte figuur, schelling. En Helmond Brood hier. Ja, de, de, de, ik vond die Hoes heel... Toen, die, toen ik voor de eerste uit vond ik hem heel vreemd. Want ik, ik kwam uit een heel andere richting. Ik, ik, uh, die 60 jaar, ik vond het geweldig, hoor, uh, die tijd. Maar ik kwam van de Beat Generation. Ik was iets ouder, weet je wel. Jack Kerouac. Jack Kerouac, Fer Ferlinghetti, Ginsberg en zo. Je kent ze allemaal wel. Maar achteraf bekeek was dit geniaal, vind ik. <laughs> Willie Middel, die zit daar achter de liggende gelling... een beetje pijnzend met een rode stip op zijn hoofd. En in zijn hoofd was het ook niet zo, zo geweldig toen die foto gemaakt werd voor deze hoes. Nee, want toen was ik, als ik die hoes zie, dan. Ja, toen was ik echt ziek. En dat kwam eigenlijk doordat wij. Ja, dat werd op een donderdag werd die, die foto genomen. En die week speelden wij in Sneek. in de Sneekweek. Ja. Het groot zeilfestival. Het grote zeilfestival. Wij speelden daar de hele week. En wij, eh, maandags, toen kwam Rob Hoeken. In sneek bij ons. En Rob Hoeker die kwam net uit Amsterdam. Af, sorry, uit, uh, uit Parijs. En die had een, uh, wat pilletjes bij zich. En ik had nog nooit geen pilletjes gehad. En dat bleek dus achteraf bleek dat amfetamine te zijn. En ik heb dus uh, ja, op aandringen ook van brood van Goh, neem eens even een paar van die pilletjes. Nou, dat heb ik gedaan. En ik heb de hele week geen oog meer dicht gedaan. Ben heel druk geweest. En donderdags hadden wij. De fotosessie voor de plaat Groeten naar Gollo. En ik was die dag zo verschrikkelijk ziek. Dus mijn herinnering iedere keer bij de hoes van Groeten naar Gollo doet mij denken aan voor het eerst gebruikt amfetamine. Ik heb het nooit weer gebruikt, en het doet me altijd denken van: goh, wat ik toen toch ziek? Het is relevant in die zin dat de emotie van uh, die tijd uh, er wel op zit. En dat is een, het, is, het is wel een topper uh, wat betreft uh, stukken waar die mensen graag horen van ons. En zo. And another Day, Another Road, dat was gewoon een, een, een, een oefeningetje van Brood. Want die, die kon niet zo goed piano spelen. Maar die heeft hier heel veel gerepeteerd op deze piano die hier nu naar staat. Die zo vals is als een kraai overigens. Maar dat is wel uh, mooi voor het museum. Want het is alleen maar een tremolootje. Dus hij was een tremolootje aan het leren. En uh, daar, daar zaten een paar akkoordjes tussen. En, en, en een soortje vergelijkbaar, maar er zit helemaal geen refrein in dat liedje. Dus, maar wij waren heel populair. Het werd toch nummer 12 in Nederland. Dus, uh, trouwens, we spelen hem nog wel altijd. Omdat een heleboel van die oude mensen dat toch nog altijd om vragen. en zo. Dit, dit, Kijk... De Blizzards zijn wel begonnen met blues, maar ja, het, het, het klinkt toch altijd als, als de Blizzards en zo. Dus ik, ik, ze vragen mij ook vaak wat voor muziek speelden jullie als ze ons niet kennen. Ik zeg ja, gewoon QB en de Blizzards muziek. Willie Middel, omschrijvend is, met jouw aandeel op de bas. Ik denk de band die wij hadden, dat waren allemaal jongens die vanuit het hart die muziek maken. En dat is fantastisch als je dus met z'n allen en ieder voor zich ook vanuit het hart die muziek maakte. Wat was het hart van Groeten uit Grollo? Groeten uit Grollo voor mij, en dat blijft voor mij altijd het allermooiste nummer... Somebody Will know Me. Als ik dat hoor, hoe dat in elkaar zit... en ik hoor ook daar spelen op een akoestische gitaar... dan denk ik, jongen, dat is dan eigenlijk fantastisch... hoe wij in die tijd al zo'n nummer maakten. Ja, want uh, ik, ik, kan me, ik kan me die opname nog herinneren in de Honingstraat... in de oude Fonogramstudio's, een hele grote, grote studio was dat. In Hilversum, waar iedereen al, altijd alles opnam. Alleen wij we hadden Tony Vos toen als producer. Een, een hele lieve man die vooral zorgde dat uh, de sfeer tijdens de opnames uh, uh, heel goed was. Hè? En dat was voor ons ook wel goed, want ja, we kwamen verder drent Drenthe... en we deden toen naar vier uur over om in Hilversum te komen. Want het was heel iets anders dan nu. Dus voor, voor, voor Noord, Drense of Noordelijke Normen was dat gewoon bijzonder. Nou ja, dan hebben wij dat, dat eigenlijk toch wel vrij snel opgenomen. En van die solo van Gellin kan ik me herinneren dat hij... Eh, daar, daar hing een akoestische gitaar en dat ding was niet eens... Die hals was niet eens goed recht. Maar hij heeft gewoon geprobeerd om, om, om een, een akoestische solo te spelen. En ja god, in feite moet je die band laten lopen hè? En dan ze, iedereen zei natuurlijk, even hey, verrek, maar dit is ook weer helemaal te gek, weet je wel. Dus, uh, laten staan. <laughs> nou, dat was, uh, dat was wel faalachtige solo. <laughs> idee wil inmiddels dat je met iets historisch bezig was toen? Nee, absoluut niet. Ik heb er ook jaren, te, ik ben toen naar die band op een gegeven moment gegaan... eind jaren zestig zeg maar... en ik heb ook jaren gedacht van nou, ja goed, je hebt die muziek gemaakt... en ik heb een hele mooie tijd gehad, heel veel mensen ontmoet... heel veel bijzondere dingen uh, gedaan en uh, ja, ik heb ook jaren gedacht van nou... het is mij wel goed en daarom vind ik het fantastisch eigenlijk... dat Harry altijd door is gegaan... En ik denk, als dat niet was gebeurd, dan waren deze LP's, zoals Groeten en Gallo, hadden ook nooit die naam gekregen die dit nu hebben. Maar het is toch zo van als je die muziek nu nog hoort, ja, dan heb ik soms lopen mij de rillingen nog wel over de rug. Hoe mooi dat eigenlijk klinkt. Ondanks dat ik er zelf ook op meespeel. Historische betekenis. Ja, ik bedoel niet alleen dat, dit, dat men... Te vreemd is dat men deze plaat beter kent als Desolation... waar we een Edison voor kregen. En, en, en nu gaat het weer helemaal leven... omdat hier in Grollo het festival Groeten uit Grollo komt. Een, een soort van crossover festival met, met literatuur, met, allerlei, met muziek... met jonge bluesbands, met wat oudere mensen... En, en, en, ja, en het wordt niet zo'n uh, highbrow festival, maar gewoon een, uh, een leuk, gezellig festival. En dat heet Groet en Grollo. En dat hebben ze toch wel goed aangepakt in die zin. Zoals Take Root, dat is ook een crossover festival, Moeten ze helemaal opbouwen, die naam. En hier weet toch een hele, heleboel mensen... Zeggen, als je de Groet en Grollo... dus heeft de, de, de organisatie heeft lang niet zoveel problemen gehad... om het van de grond te tillen. Want die naam Grollo is uiteindelijk toch... In Nederland uh, wel bekend geworden. <laughs> en dat is toch wel, uh... ja, je mag wel zeggen, dat is heel bijzonder. Oh ja, PS, het geluid van Cube in de Blizzards is sinds de eerste fantastische LP nog veel beter geworden. de zon. Zit ik ademloos ah, naar de Ja, dit was Groeten uit Grollo, gemonteerd door Berry Kamer. En wilt u een cd van dit programma, maak dan 7,50 euro over naar Giro. 444 van de VPRO in Hilversum, onder vermelding van Groeten uit Grollo. Dus 7,50 naar Giro, 444 van de VPRO. En hiermee besluiten we deze bijzondere aflevering van OVT... op de 85e verjaardag van de VPRO. Hier wordt gevierd in de beurs van Berlaag in Amsterdam... Die viering valt nu verder te volgen op Radio 6. Radio 6 is alleen via kabel en internet te horen. Hier op Radio 1 volgt nu zo het lange nieuws... en daarna de perstribune van Max met Govert van Prakel. Wij zijn er volgende week weer om 10 uur. Nog een heel prettige zondag. Tot dan.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 Vorige week is de eerste cacaoboot weer vertrokken hè, naar Amerika. Ja, ja dat klopt. Bien pour nous, c'est-à-dire que. bien. Hij zei: het enige wat hij eigenlijk wil van de nieuwe president is een goede prijs voor zijn cacaobonen. Luister vanavond om 7 uur naar de reportage in Bureau Buitenland. Radio 1: Het nieuws van alle kanten.